De treinen vandaag weer volgens rijden. De afgelopen dagen zorgde veel storingen nog voor uitval. Vandaag rijden de treinen wel volgens de speciale winterdienstregeling. En ook de meeste bussen rijden weer normaal... behalve in de provincie Utrecht waar ze binnen blijven. Acteur Barry Atsma is opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen bij zijn sportcentrum in Utrecht. Een deel van het dak bezweek gisteravond waarschijnlijk door de druk van zware sneeuw. Iedereen kon het pand op tijd verlaten. Atsma runt de sporthal samen met de oud-voetballers Marco van Basten en Frank Rijkaard. Bij een schietpartij bij een kerk in Salt Lake City zijn zeker twee doden gevallen. Volgens de politie bij Nieuw Center ABC raakten zeker zes anderen gewond. De schutter sloeg na de aanval op de vlucht en is nog niet gepakt. Waarom die schoot is niet bekend. Tijdens een KLM-vlucht van Schiphol naar Suriname is een passagier overleden. De luchtvaartmaatschappij heeft geen details bekendgemaakt. Volgens Surinaamse media gaat het om een vrouw van 65. Het lichaam is na aankomst op de luchthaven direct naar een mortuarium gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. De winter neemt even pauze. Vanmorgen is het een tijd droog. Het wordt niet warmer dan 5 graden. Later vanmiddag regen. En in het noorden en oosten valt in de avond en nacht sneeuw. En dat was het nieuws. Op Slij. Dankjewel Frans. Een hele goede morgen. De wegen af met Flietsmeister. Geen vertragingen gemeld. Ook geen controles op snelheid. Kom je wat tegen. Geef dat dan door met de Flitsmeister. Even. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty Deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan Booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Eee. Of zijn nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Nu bij plus. Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lassie rijst, een pak van 300 tot 400 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. -naam. En ik draai zo'n AI-plaatje zo meteen. Heaven Iron komt eraan. Ook The weekend met Can't Feel My Faith. Turn the lights off. Bekend van TikTok na Martin Garrix. Goedemorgen. Goeiemorgen. Van Anul en Marijn begint de dag super fijn. Via web, de Slam app, DHB, en on your smart speaker, speel Slam. Lucy Jack Styles John turn the lights on o -oh. O -oh. O -oh. Nee, uit. Goed voor het milieu, dit plaatje. Bekend van TikTok. Eh, een hele goede morgen. Het is acht minuten over zes. Ik hoop dat je goed gaat op deze donderdagochtend 8 januari 2026. Normaal gesproken laat ik dat jaartal weg, maar dan kunnen we er even aan wennen. Eh, het eh, belooft een, een sneeuwvrije dag te worden in het grootste deel van Nederland. Eh, en dat is maar goed ook, want in de meeste plaatsen begint het stroeizout inmiddels op te raken. Eh, gemeenten besluiten daarom om minder te, te, te strooien. Eh, mogelijk heb je dat gisteren. Al gemerkt dat onder andere in de gemeente Leidendorp... en Barneveld werd er gisteren minder gestrooid... omdat het strooizout op begon te raken. Maar bij meer gemeenten is dit nu het geval. Mogelijk sneeuwt het op dit moment niet bij jou... maar het kan een beetje miseren. Natte weggedeeltes kunnen nog steeds opvliezen... en dat zorgt voor, voor gladheid en glijpartijen. Pas dus op als je de weg opgaat met de auto. Of met de fiets, eveneens. In Alphen aan de Rijn is een buitengewoon opsporingsambtenaar... iemand van de Handheving of een boa... gewond geraakt door de sneeuw. Ze is uitgegleden, ze heeft mogelijk haar enkel gebroken... Dat alles tijdens een, tijdens een sneeuwballengevecht. Um, Ik ging niet aan in Friesland. Gisteren was de fietselfstedentocht Elstedentocht Die is afgezegd vanwege de sneeuwval. En uh, jammer, ook de skilessen op de Weigerse Berg zijn gisteren afgezegd. En dat, dat is misschien nog wat het bijzonderste van het hele verhaal. De, de, de NS moet ook zoiets gehad hebben van, oké, okay, het trein en de niet... maar de, de skilessen op de Weigerse Berg zijn ook afgezegd. Zo kan het dus ook. De skilessen op de Weigerse Berg afgezegd vanwege sneeuw. Ja, het was bijzonder. Uh, het kan nog wel gaan sneeuwen deze week. Onder andere morgen staat er wat sneeuw in het weerbericht. Uh, en onder andere het oosten van Nederland. Al moet ik zeggen dat het ook weer mee lijkt te vallen. Uh, als je de voorspellingen erop nahoudt. Ik ben geen meteoroloog. En ik denk dat op basis van de weerfoto's dat we nu de grootste piek hebben gehad wat betreft deze sneeuwbom. Maar morgen trekt opnieuw een laagdrukgebied over Nederland heen. De precieze koers gaat bepalen hoe heftig uh, ja, de neerslag gaat zijn... die daaruit gaat komen. Eén uh, ding is zeker, het was in ieder geval een topweek voor Geert Wilders... want heel Nederland was eventjes wit. Hele goede slem. Overdag en tijd droog. Het wordt 1 tot 5 graden, la laden vanmiddag... En in het oosten en noorden valt regen. This is <laughs> the weekend, the weekend, the weekend. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me... me and Even Iron iron hoorde je bij Slam in die vroege ochtendshow? Ik krijg... Uh, ja, door mijn glazen bol. Ik zit even te kijken. Um, en het, uh, ja, het gaat echt gebeuren. Een, uh, een drukke spits. Een, uh, een, een drukke ochtendspits. Ik zie, het, uh, ik zie het gewoon in die glazen bol. Um, ja, dat komt. We hebben de hele week natuurlijk niet naar kantoor gemogen. Uh, dus uh, vandaag gaan we gewoon... Uh, met z'n allen als een soort ja, koeien die voor het eerst in de lente weer naar, uh, naar buiten mogen. Uh, met z'n allen de, de weg op. Naar werk toe. Uh, hartstikke gezellig. Weer lekker met onze collega's bij het koffiezetapparaat. Um, uh, bijzonder nieuws ook uit, uh, uit uh, Twello. Wat is Twello, de Achterhoek of misschien is het randje Twente... op de A1 bij Twello is eerder deze week een bestuurder... van een witte Mercedes betrapt op krankzinnig hard rijden. De snelweg vol met sneeuw natuurlijk deze week, ook in, in Twello. Dus uh, hartstikke glad, gevaarlijk. Je mag daar 100 km per uur. De politie stond daar met een lasergun te controleren... en de politie klokte hem met een lasergun op 244 km per uur. Dan durf je wel, hè? Ik vind het redelijk aas ah, 244 km per uur op een plek waar je 100 mag, ala. Maar met die sneeuw... Het is echt gevaarlijk. Dat zijn snelheden waarmee je zo verticaal tegen de vangdeel aan parkeert. En de kans dat je mensen meeneemt in dat verhaal... en ook laat voor ongelukken, is redelijk groot, toch? Ik vind het wel echt gevaarlijk. Ik vind het wel next level, eigenlijk. Het ging zo snel dat de agent het kenteken niet eens kon aflezen. Achtervolgen was te gevaarlijk, dus de auto is ontsnapt. De politie weet daardoor niet of het een Nederlandse of buitenlandse auto was. En ze vragen wie iets weet over deze witte Mercedes... die met 244 km per uur over de A1 bij Twello is gereden. Om contact op te nemen met de politie. Als je misschien dashcambeelden hebt of je hebt hetzelfde gezien... je hebt mogelijk een kenteken onthouden. Het zou me verbazen. Maar de politie vraagt je dan contact op te nemen met hun. En laat duidelijk zijn, ik ben niet per se voor het verklikken van mensen. Hè? Okay. Dat hoeft van mij niet. En te hard rijden, weet je, dat, dat prima lekker doen. Alleen ik vind 244 km per uur rijden op een plek waar je 100 mag met sneeuw. Dat vind ik wel, uh, ja, heftig. Je hebt hard rijden en je hebt hard rijden. En dit was wel echt hard rijden. Aha, Rihanna, girl going back, uh -huh, uh -huh. take three, uh -huh, uh -huh. action, Uh-oh. -huh, uh -huh. no clouds in my stones, let it rain, I hydroplane in the bank, coming down like a cow Jones, when the clouds come, we gone, we Rockefellers, we fly higher than weather, and she vibes are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, J, rain man is back, with little miss sunshine, Rihanna where you at, you have my heart, We'll never be world apart baby, in magazines But you'll still be my star Baby, cause in the dark You can't see shiny cars sick. Rumors hoor je bij Slam. En ook de vocalen op deze track zijn mogelijk artificial intelligence. Want wij hebben geen idee wie deze track heeft ingezongen. De vocalist is onbekend. Thomas Grace, artiesten weten wel dat hij die track gemaakt heeft. Maar wie dat dan heeft ingezongen, het is voor ons nog een raadsel. Je gaat het zo meteen horen. De vijf dingen die je beter niet kunt zeggen na de seks. En ook Don Diablo komt eraan. Radio Baby. Als je blijft luisteren naar Slam...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 Er is één, maar als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Deze maand. Slim. Check slam! Check slam.nl voor alle info. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl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 Glashelder. Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank.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 Een hele goede morgen slem. Het is half zeven. Het weerbericht krijg je van weer online. Het is blok met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe wat regen. Het kan overal nog altijd glad zijn. Want die nattigheid, dat kan bevriezen. Overdag een tijd droog. Het wordt zo'n 1 tot 5 graden. Vandaag later vanmiddag regen. En in het noorden en oosten valt vanavond en vannacht nog wel sneeuw. Dan die wegen af, Flitsmeister. Meld maar één vertraging op dit tijdstip op de A18. 7 Zevenaar tussen Wil en Ouddijk. Daar staat een kwartier vertraging, drie kilometer file. Er liggen daar voorwerpen op de weg. Wat het is, geen idee. Flitsers niet gezien, dus kom je Flitser tegen... dan kun je die verklikken in de Flitsmeister-app. Beschijnt die vanzelf weer op mijn scherm. Het laatste nieuws, Frans van der Beek, Goedemorgen. Goedemorgen. Het winterweer lijkt vandaag minder problemen te geven voor het OV dan gisteren. De NS gaat met een winterdienstregeling rijden... en met de bussen moet het weer als van ouds gaan. Behalve in Utrecht, want daar blijven de bussen binnen. Steeds meer lokale bestuurders, zoals burgemeesters en wethouders... laten hun huis en werkplek scannen op veiligheid. De laatste twee jaar gebeurde dat 440 keer. Dat is een verdubbeling vergeleken met de laatste jaren, meldt Pointer. Bij de aanval door de VS op Venezuela zijn afgelopen weekend zeker 100 doden gevallen, zegt de minister daar. Die zegt erbij dat president Maduro en zijn vrouw door de aanval gewond zijn geraakt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel Frans en tot zometeen. Wat zijn nou de vijf slechtste dingen om te zeggen na seks? Ja, een mens zelf deed het uitgezocht en het antwoord hoor je zometeen. We will find impossible. I'm like, why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 Het klinkt een beetje alsof deze track is opgenomen op de wc en het komt er niet uit. Dan gaat het een beetje. Het komt er niet uit. Het komt er niet uit. The reckoning song One Day: De Bank remix the Alstaf Avidan hoorde je bij Slam. In die vroege ochtendshow waar we belangrijke zaken moeten bespreken. Mensheld heeft dit op een rijtje gezet. Vijf dingen die je niet moet zeggen na de seks. Met op oh, oh, het eerste ding: ben je aan de pil? Heel slecht iets om te zeggen na de seks. Veilig seks bespreek je voordat je met elkaar naar bed gaat. Deze vraag achteraf klinkt paniekerig en schuift de verantwoordelijkheid op de ander. Zorgt alleen voor stress en ongemakken. Altijd dus vooraf vragen. Oh, oh ik heb een appje gekregen. Een Instagram melding. Direct na de seks je telefoon pakken voelt kill. Het signaal is jij was leuk, maar nu ben ik klaar. Terwijl, dat is juist het moment om, om o, weet je, de twee nog niet na te hijgen, nog even gezellig uh, nee. samen. Oh, nee. Het derde ding wat je niet moet zeggen na de seks: heb je gedoucht vandaag? Vraag komt keihard aan. Als iets niet fijn was, had je dat eerder moeten zeggen. Zo vlak na de seks voelt dat als een persoonlijke aanval: je stinkt naar zweet. Nee. Oh, ja. Gaat ook voor de vrouwen trouwens. Uh, uh, uh, vond je dit lekker? Dat is zo'n rare vraag om te stellen achteraf. Vond je het lekker? Uh, zeker nadat je al, al, al klaar bent. Het is belangrijk om te bespreken of het fijn is. Terwijl je natuurlijk bezig bent. Uh, goede seks draait om uh, checken tijdens het moment. En niet om een uh, evaluatie achteraf. Nee. Oh, het laatste ding wat je niet moet zeggen volgens Mensheld. Uh, bizar dat jij van vul maar in houdt. He, bizar dat jij van voeten houdt of van andere vet is. Iemand deelt iets kwetsbaars en jij oordeelt er op die manier over. En daarom moet je dat niet zeggen. Als iets niet voor jou is, moet je dat meteen zeggen. En dan moet je daar niet mee wachten, zegt mensen. Maar. Ja. Een paar goede dingen, want dit zijn wel dingen waarvan je denkt... oh, die, die zou ik misschien zeggen op het moment dat het zo ver is. Wat zijn nou nog meer dingen die je niet moet zeggen na de seks? Jullie kunnen er vast nog een, een aantal bedenken. Uh, dingen die je niet moet zeggen, die niet handig zijn om te zeggen na de seks. Ik hoor graag van je in de app van Slam. Het leukste is ook als je het inspreekt via een audioberichtje. Wat moet je nou niet zeggen na de seks? Ik hoor graag van je in de app van Slam. It's time to say goodbye hoorde je bij Slam in die vroege ochtendshow. We hadden het net over de vijf dingen die je niet moet zeggen na de seks. Uh, dus ik vroeg jou, wat zijn nou dingen die je niet moet zeggen na de seks? Uh, ik ben benieuwd, er zijn een aantal dingen binnengekomen. Martijn die stuurt, je bent bijna net zo goed als je moeder. Nou, dat was een goeie. Uh, Geraldine, oh, waren we al begonnen. We hebben het over de dingen die je dus niet moet zeggen na de seks. Uh, Ties. dan uh, pinnen of stuur een tikkie. Weske stuurt zo, dat zit erop. Een appje binnen van Martijn. Wat je niet moet zeggen na de seks is. Eigenlijk. Je zus was veel beter. Er komt nog een appje binnen van Harley. Die zegt. Oh, oh, volgens mij ben ik de condoom vergeten. Voel eens met je vingers of die er nog in zit. Die is wel echt smerig. Die kan echt niet. Echt vies. Hé, hey, daar heb je van mijn collega Anou. Hey Marijn Anou hier. Ja, wat je natuurlijk nooit moet zeggen na de seks is. Um, Hé, hey, uh, kan je mij zo afzetten bij mijn vriendin? Slecht. ja uh, nog, nog meer antwoorden zijn welkom in de, de F van Slam. Ik weet niet of ik het nog met je ga delen, maar dan kunnen we er zelf in ieder geval heel hard om lachen. Uh, Zometeen die Slamochtendshow. Als je Goedemorgen stuurt, maak je kans op een slam wintermuts. Je maakt kans op een reis naar Las Vegas en dit is Peggy Goo. We're Ten. The batches didn't know Hier nog in. Ja, goedemorgen. Die slimme op show komt eraan. <hijen> Oh ja, dankjewel. Wat hebben we geleerd in de Slam Ochtendshow? Van alles. Eh, dat de politie op zoek is naar een man die eerder deze week 244 km per uur door de sneeuw reed bij Twello. Oh ja, dat je beter geen Geert Wilders grappen kan maken. Dat, je ik, dat wou ik net zeggen, dat je beter geen grapjes kan maken over Geert Wilders, hoe uh, ironisch ook uh, bedoeld. Eh, want dan uh, word je van alles uh, toegewenst uh, in ieder geval. Uh, en uh, natuurlijk dat je niet kunt vragen naar de seks of het lekker was. Ja, en, en meer dingen die ik gehoord heb die uh, erg nuttig waren. Ja. Eh, zometeen in die Slam Ochtendshow maak je kans op een uh, wintermuts als je... Goedemorgen gestuurd. Zo, als Goedemorgen gestuurd is kans maken op de Slam Wintermuts. En als jij Vegas Plus je leeftijd sturen, mag jij wellicht over om en nabij de 40 minuten een poging wagen. Zo, om die trip naar Las Vegas te winnen. Zometeen in die Slam Ochtendshow. Slam, coming up. Never in side. I don't need a camera to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 Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week douwen Egberts Filtenkoffie 250 gram nu 3,69... en Kleine Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-deals. Gun jezelf die holland amerika Land cruise Boek alvast de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op holland Nu bij Dekamarkt. Blauwe Bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis.